Een arrestatieteam heeft vannacht in Hellevoetsluis een eind gemaakt aan een korte gijzeling. Een man van 55 hield zijn vrouw tegen haar wil vast. De man was volgens de politie bewapend met iets dat leek op een geweer. Agenten waren op verzoek van het RIAG naar de woning gegaan. Ze probeerden te vergeefs om de man te kalmeren. Hij sloeg de deur dicht en sloot zich op met zijn vrouw. Toen agenten een breekhuizer uit hun auto hadden gehaald om de deur open te breken, dreigde hij te schieten.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 Een hele goede morgen. Zoals gezegd, dit uur dus focus op de wereld om half zes... met de focus op de landen Brazilië en Indonesië. En uh, ja, misschien staat u net op... of misschien gaat u uh, zojuist uit de nachtdienst en dan naar huis toe... en uh, moet u de ruiten krabben van de auto... want het heeft uh, nou, wel redelijk gevroren deze nacht. Misschien kunt u daar wel een goede plaat bij gebruiken... om de dag te starten of de nacht af te sluiten. Wat zou u zo meteen graag willen horen op Radio 1? Bellen door via 0800-1121. Dat is 0800-1121.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 Hey. Dat waren de gebroeders Freds met onderweg. En deze gebroeders Freds, wie zijn dat dan eigenlijk? Dat zijn Marcel Hartveld en Johan Freds. Ze ontmoetten elkaar op de Amsterdamse toneelschool en de Kleinkunstacademie in 2007. En uh, ja, ze kwamen bij elkaar en uh, ze hebben toen een, uh, een lied opgenomen. En dat was onderweg, die je zojuist hoorde hier in de nacht op een. Daarvoor Cleden's Clearwater Revival met Whole Stop the Rain. Aan de telefoon heb ik. Uh, wie heb ik eigenlijk aan de telefoon? Goedemorgen, Goedemorgen, Gerda Kijtschepel uit Delft. Met wie spreek ik? Gerda Kijtschepel uit Delft. Goedemorgen, Gerda. Wat, waarom uh, ben je zo vroeg wakker op dit tijdstip? Um, ik, ik ben inderdaad... Uh, uh, waarom nou? Uh, van alles en nog wat te maken. Ik ben sowieso vast uh, Radio 1-luisteraar. Uh, naarmate ik ouder ben geworden, uh, sta ik om deze, word ik om deze tijd wakker. En dan uh, ga ik een beetje rommelen met de Radio 1 zachtjes aan. Ja, maar, en uh, ik dat, luister dat, sowieso graag op dat, naar jullie. Dat, hoort, oh, bij jou, dat hoort bij jouw ochtendritueel? Ja, kop, uh, kopjes en zee opzetten en. Uh, ja, wat zal ik vandaag weer gaan doen? Ik ben sinds drie jaar werkloos en. Uh, mijn beide ouders verloren, uh, overleden en nog broer. En. Ja, ik woon hier al vijftig jaar. Ik kom uit Nieuw-Genea en ik wacht uh, op. Uh, Bericht uit buitenland, Indonesië. Uh -huh, uh -huh. Ja. En uh, waar, waarom wacht je op bericht uit Indonesië? Nou, dat komt toch straks. Brazilië en Indonesië. Oh ja, na, ja na, natuurlijk. Ja. ja, Focus op de wereld. Uh, ja. Dat is uh, vandaag. De vorige Bra week was uit Thailand, geloof ik. Ja, Brazilië en Indonesië. Ja. Om half zes inderdaad. Ja, ik dacht dat je zelf. Ja, natuurlijk. Je wacht op. Dat is leuk om te horen. En, uh, ja, en vorige week hadden jullie uit Thailand. Ja, dat klopt helemaal. Gerda, ik, ik ben bijzonder ook verrast door jouw uh, plaat die je graag wil horen op dit tijdstip. Want het is uh, best nog nieuw allemaal. Oh, dat is Jamie Woon. Maar dat heb ik, uh, heb ik ook midden in de nacht ooit op Radio 1 gehoord. En ik deed groot licht aan en ik schreef die naam op. Ja, van ja, ja inderdaad. Jamie Woon heeft een album uit, Mirror Riding. Hij ja. komt uit, uh, uit Engeland. En ja, hij maakt hele mooie, hele mooie muziek. En je hebt ja. het dus leren kennen en, door Radio uh, hij 1. Hij uh, was zijn concert uh, afgezegd hier in Paard van Trooje. Ik denk, nou, dat is nou om de hoek bij mij. Precies, precies. Maar goed, nee, ik weet. Uh, en uh, overdag uh, luister ik ook naar de, uh, Radio 1. Ja, tot 12 nou, uur. Dan ga ik naar uh, Frits Spits. Ik zou zeggen, geniet er ook vandaag van. En we gaan luisteren naar jouw plaat die je aangevraagd hebt. Het is Jamie Woon en Night Air. Ja, een, een fijne dag straks nog. Hetzelfde, Gerda. Nou, bedankt, bedankt voor het verzoek. Hè, Strangest flavor Colors, I control the skies above us. Close my eyes to make the night fall. Curse show in de nacht op een, wouldn't it be good? uit 1984. Daarvoor een plaat aangevraagd door Gerda. Jamie Woon met Night Air. Zometeen focus op de wereld. En daarin heb ik contact met uh, Wim de Keizer in Brazilië. En ik uh, spreek ook met uh, Gert de Goeien in Indonesië. Maar eerst Crowded House. Dit is four seasons in one day.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 Freaking through the mill Like all the things you can't explain Four seasons in one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 was a child i walk like a child but now i'm a soldier like the bride and groom i will be married violin I'd like to burn my lips I know I can't win in the morning baby in the afternoon I tried to quit you but I'm too weak waking up without you I can hardly speak at all We hard voor u ook al voorbij komen, maar dan in hoedanigheid van de Radio 1-week-cd onder de naam The Little Willys. Groep rond Norah Jones' samen met Richard Julian. En zij, uh, ja, De band is vernoemd naar countryzanger Willy Nelson en zijn cover, onder andere verschillende artiesten als Dolly Parton en Johnny Cash. Dit was dus uh, Norah Jones met In the Morning. Daarvoor hoorde je ook nog Burlap to Cashmere en Other Country. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, wij verplaatsen ons ook naar twee andere countries. Uh, heel ver weg, het land Brazilië, waar uh, Wim de Keizer aan de telefoon is. En ik heb ook uh, het genoegen om met uh, Gert de Goeie te spreken in Indonesië. Uh, uh, goedemorgen. Goedemorgen. En ik uh, begin met uh, Gert de Goeie in Indonesië. Gert, jij bent uh, werkzaam als uh, predikant. En je werkt ook als docent aan een theologisch uh, instituut van de Toraya-kerk. Dat klopt, ja. En um, kan, je, kan je vertellen waar je de afgelopen weken mee bezig bent geweest? Ja, ik um, kijk. Na de vorige uitzending, dat was in oktober. Toen uh, zat ik midden in een uh, cursus voor uh, studenten die hun opleiding hadden afgerond. En die begonnen aan een tweejarige stage in, uh, in de gemeente. Nou, dat duurde tot uh, ongeveer half december. Ja. Uh, vandaag, nou, tussen half december. eigenlijk een beetje vakantie. Ook van de cursus die vandaag start. Het is nu ongeveer half één hier en straks om één uur. Tussen één en vier uur komen studenten binnen druppelen die uh, nu bezig zijn met hun tweejarige stage. Ze hebben er nu één jaar op zitten. Uh, dus ze dus komen nu drie weken bij elkaar. We, gaan, we zitten iets buiten pauw waar we wonen. Daar uh, hebben we een oud hotel. En daar houden we onze trainingen op, onze bijeenkomsten, ontmoetingen met de studenten. Nou, straks komen die binnen druppelen, uh, dus daar ga ik dan ook naartoe en daar gaan we daar drie weken mee uh, aan de slag. Uh, ze moeten verslagen inleveren rond uh, pastoraat, gemeenteopbouw, diaconaat. Uh, er is een, nog een driedagse training in die drie weken over conflicthantering. Er spelen veel gemeenten ook in de Koratjakerk. kerk Dus daar krijgen ze ook een training in. Uh, dus de afgelopen weken een beetje vakantie gevierd rond de kerst, oud en nieuw. Uh, een paar keer gepreekt ook, dienst geleid. Ja, want, uh, en wat voorbereid voor, uh, voor, voor de komende weken. Ja, want dat wilde ik vragen, want jij zit zelf eigenlijk ook daar eigenlijk midden in de, in de studie. Want je bent dus bezig met een, een preek aan het schrijven. En dat ga je dus in het Indonesisch doen? Ja, ja. Ik, uh, ik schrijf het eerst in het Nederlands. Uh, en dan vertaal ik het in het Indonesisch. Nou, dat is op zich... Los even van de talen vind ik het al lastig, maar ook even... Kijk, in Nederland gebruik je in de preek heel veel uitdrukkingen of uh, gezegdes of, uh, nou ja, gewoon uh, woorden, uh, ja, hoe moet ik zeggen, die, die mensen begrijpen. Dat is wel heel lastig, omdat, uh, en dan merk ik nu zelf, nu ik mijn preken hou, en ik moet mm -hmm. vertalen, dan merk ik, hé, hey, ik gebruik eigenlijk heel veel woorden of gezegdes of uitdrukkingen. Ja, yeah, yeah. Die in het Indonesisch eigenlijk uh, niet bestaan of heel moeilijk te vertalen zijn. Dus mm -hmm. dat, dat vertalen is voor mij wel een klus. Ben ik er klaar mee met de, de, de, de vertaling in de Indonesische taal? Dan laat ik de kreeks voor de zekerheid altijd even aan een, aan een collega van mijn leven Ik zeg, loom het eens even door met mij. Sowieso even grammaticaal. Waar maak ik fouten? Maar ook, <laughs> wat ik bedoel te zeggen, komt dat voldoende uit de verf? Ja, uh, ja precies. Ja, het lijkt me uh, nog, nog heel wat. Dus ik vind het ontzettend leuk. Ik, in Nederland kreekt ik erg graag. En ik vind het hier, uh, ja, ik vind het ook heel, heel plezierig om hier te doen. Maar goed, het is wel op een andere manier intensief dan in Nederland. Ja, ik merk, ja, je bent toch wat beperkte nog in je, goed, in je presentatie, in je, ja. je taalgebruik. En, en waar gaat... ik moet wel, ik, heb, uh, ik moet zeggen, ik vind het ontzettend leuk hoe de mensen hierop reageren. Ik, ik denk in Nederland, uh, als daar een, uh, zeg maar een dominee uit Afrika of Azië, of een zwarte dominee op de kant van zou staan, en hij prikt gebrekkig Nederland, ik denk dat de eerste reactie van veel kerngangers misschien wel is van, nou ja, hmm, nou, mm. <laughs> ja. Ik spreek één keer prima, maar de volgende keer hoeft niet weer. Ja, maar hier zie ja. ik de reactie. Mensen zijn heel geduldig, luisteren goed. Uh, Vragen ook of je weer een keer terugkomt. Ik, nou, dat vind ik wel heel verrassend. Want uh, ik denk dat ik veel slechter preek en ook veel beperkter ben dan mijn Indonesische collega. Ja, dus ze waarderen het, hard... het heel erg dat jij de moeite neemt om de taal te leren. Wat ja. zeg je? Ze waarderen het heel erg dat jij de moeite neemt om de taal te leren. Precies, ja. en ik mis ook wel iets van. Ze, uh, mensen waarderen het ook. Uh, er komt een. je uh, misschien ook iets, dat zeggen de collega's, van. Ze vinden het leuk, er komt een blanke. Dat gebeurt ook niet iedere zondag, dat er een blanke iemand op de preek zal staan. Dan ook nog iemand die probeert uh, in, het, uh, in het Indonesisch te preken. Dus ja, de, de, de, de, de, de houding van de mensen is erg ontvankelijk en heel welkom. Ja, nou, dat ja. maakt het voor mij ook wel makkelijker. Dat ik denk, oké, okay, ondanks mijn beperkingen. Oké, okay, we gaan het voor en we proberen het. Uh, ja. Precies. En, en ik ben al ja. benieuwd, Gert, waar, waar gaat de preek over waar je mee bezig bent geweest en die je dus moet vertalen naar het Indonesisch? Uh, dat, was, uh, dat is ook veel grappig. Of, ja, grappig. Uh, de Toratja-kerk volgt een uh, rooster. Mm -hmm. Dus dat betekent in iedere uh, Toratja-gemeente wordt, uh, ieder, wordt zondags uh, over op de, op dezelfde tekst gepreekt. Uh, maar dat rooster, uh, ik denk binnen een uh, ja, in mijn ogen is het wat, wat, wat hak, hakkerig. Of hak op de takkerig. Ja. Moet ik het zo zeggen? Maar wat was het onderwerp? Uh, ik moest bijvoorbeeld gisteren, of eergisteren, spreken over. Eén uh, koningin. Even kijken, wat was het? Eén koningin twee. Uh, de eerste vier versen: dat David gaat sterven. En hij draagt zijn taken over aan Salomo. Terwijl uh, ik denk nou. Het was misschien wat mooier geweest als de roostermakers een tekst uit het evangelie hebben gedaan over naar de, de, de wijze uit het oosten of over de dood van Jezus. Mm -hmm. Toch iets dichter bij kerst en bij uh, de begingeschiedenis van de heer Jezus. Maar dat, dat, dat kent de kerk hier toch niet. Die, ze springen, uh, houden zich niet echt aan het kerkelijk jaar. Met kerst wordt er gepreekt over de geboorte van Jezus. Maar een week later kan het iets uit Malayachi zijn of uit de zaaien, of uit spreuken. Of... Dus dat is, ik vind het soms wel wat lastig. Ja, uh, de ja. week staat er iets over... Ik geloof, je zaai op het rooster. Nou, dan springt het weer naar het Nieuwe Testament over Efeze. Dan gaat het weer terug naar Genesis. Dus ik moet er zoveel erg aan Het meten, gaat, gaat alle kanten op. Ik er een beetje, ja. of een beetje, nog erg rekening te houden met kerk jaar. Ja, ja. Kom ik kom dus zo bij... Ik afgelopen zondag ik over David die zijn takenoverdracht aan Salomo. Ja, ja, ja. oké. Okay. Ik kom zo bij je terug, Gert de Goeie in Indonesië. Ik ga nu naar Wim de Keizer in Brazilië. Wim, het is bij jou midden in de nacht, uh, net half drie geweest. Voor jou ja, een, een goede morgen, goede ja. nacht. Dank je wel. Ja, je, werkt, uh, euh, nou, je hebt eigenlijk de leiding over Agua Viva. Ja, klopt. K ja. Kan je kort vertellen wat dat is, Agua Viva? Ja, dat is een, uh, een soort mini-dorpje in, uh, in een ander dorp op het platteland van, uh, van Brazilië, in de staat Minas Gerais. Het is een hele grote straat, ongeveer net zo groot als Frankrijk. En we hebben daar een, uh, een project voor de, voor de minder bedeelde in het dorp en de omgeving. En we hebben een aantal huisjes voor, uh, waar arme gezinnen kunnen wonen. We hebben een uh, timmerproject waar jongens uh, meubels kunnen leren maken. En we zijn bezig met een, uh, een centrum aan het opzetten voor waar verslaafden geholpen kunnen worden. Ja, en, en je bent ook inderdaad bezig geweest met dat centrum dus voor verslaafde zorg. En ondanks is daar, uh, hebben jullie te maken gehad met een windhoos? Ja, inderdaad. Ja. Het ligt een beetje in de bergen, dus het pakt alle wind. En jij was, daar, jij was ook in dat gebouw op het moment dat het gebeurde? Ja, we waren met een groep Nederlanders daar. Een groep van jeugd en een opdracht. Die sliepen daar. En uh, het was net voor de kerst. En toen was er een enorme windhoos. En in een paar minuten stortte ongeveer een derde van de daken in. Dus dat was, uh, was bijzonder spannend. Zo. En, en was, uh, dat, was dat midden in de nacht of was het uh, ochtends? Nee, het was om twee uur uh, twee uur middags. Ja, en net na het eten. En wat, wat gebeurde er toen? Ja, de, het hout waar, wat op de muren bevestigd is begon op te tillen en van de muur af te komen. En ja, op een gegeven moment sloeg het dak zeg maar, over naar de andere kant. En mijn dochtertje van twee lag daar te slapen. Zo. Dus ik ben naar toe gerend. En, uh, Die heb je in veiligheid moeten brengen? Ja. Dus. dus het waren heftige momenten? Ja, het was een heftige moment, ja. En hoe staat het nu met het, met het huis? Ja, het is allemaal opgeruimd. En vandaag uh, zijn, zijn er uh, werkmanen begonnen om, uh, om het te verstevigen en opnieuw te maken. Ja, ja. Ik heb op je website gelezen dat jullie ook bezig zijn uh, met dat, dus dat Centrum voor Verslavingszorg. Ja. Uh, hoe erg is de verslavingproblematiek waar je, uh, in de omgeving waar jij uh, woont en werkt? Um, ja, in. In eerste instantie lijkt het niet, niet heel present. Maar um, we hebben een gesprek gehad met een, uh, een rechter die zich daarmee uh, bezighoudt en die, die, die smeekte me ja bijna om, uh, om dat wij er hard mee aan de gang zouden gaan. De dag nadat uh, dat dak van dat centrum. Uh, af was gewijd, kwam er een, een voorganger met iemand langs om te vragen. Die had ergens gehoord dat we een centrum hadden. Ja. Om, om te vragen of die man daar, uh, of die bij ons kon uh, komen wonen en werken. Wat dus niet kon. Ik heb hem op een andere, naar een ander huis kunnen sturen. Mm -hmm. en, um... Maar zijn er veel verslaafden Zijn er veel mensen die, die aan, aan drugs bijvoorbeeld verslaafd zijn? Die ja, eigenlijk echt dringend hulp nodig zijn, hebben? Ja, we hebben een contact met iemand die uh, mannen van de straat opvangt. Mm -hmm. En die, die heeft een winkel in de stad hier vlakbij. En dagelijks komen er ook mensen vragen of, ze, of die plek hebt voor dus Die, die man die vraagt ook altijd bij mij van uh, wanneer ga je nou open. Ja. En wat, wat, wat kunnen jullie dan straks voor hen betekenen als dat open is? Wat, wat is dan jouw rol daarin? Mijn rol is het faciliteren ervan, dus we zoeken ook Brazilianen, het liefst Brazilianen, die daar dagelijks leiding aan kunnen geven. En dan hopen we een centrum te kunnen starten waar mensen aan de ene kant professionele hulp krijgen met een psycholoog of maatschappelijk werker. En daarnaast proberen we werkprojecten te starten zodat ze overdag bezig kunnen zijn en ook wat inkomen kunnen verwerven voor het werk... Of uh, zeg maar, met tuinen of uh, meubel maken of uh, uh, koeien houden en zulke dingen. Ja, precies. Zit dus Voor die mensen die dan in behandeling gaan, zit er ook een vervolgtraject aan dat ze een, bijvoorbeeld een vak leren. Ja, dat, uh, dat zou het liefst te zien. En die mogelijkheden hebben we ook wel. Al. Ja. Alleen het, het moet dan van de grond komen. Mm -hmm. En hoeveel mensen verwacht je straks op te kunnen vangen? Nou ja, we hebben in ieder geval. Uh, uh, direct plaats voor ongeveer 24 mensen en daarnaast uh, hebben we ook al tweede fase huisjes het dus is allemaal al gebouwd dus bij elkaar kunnen we denk uh, tegen de 40 mensen of zo uh, opvangen ja. Ja. Is, is het moeilijk om uh, met met met uh, ook vanwege de taalbarrière om met met dat soort mensen uh, om te gaan om daarmee in gesprek te raken om ze uh, ja, uh, onderdak te bieden um... Nou, op zich niet. We wonen nu al zeven jaar in Brazilië, dus we praten wel redelijk Portugees. Alleen, net als wat uh, meneer Gert net zei, van, uh, ja, om, om wat dieper te praten, en zo, dat blijft altijd zo moeilijk. En je blijft altijd een beetje cultuurverschillen houden. Dus dingen waar wij niet over nadenken of, of die voor ons heel logisch zijn, dat, dat, ja, dat ligt voor een Braziliaan soms toch nog steeds wat anders. Dus het is wel fijn als je echt met Brazilianen ook werkt... Die, ja, die de eigen mensen ook beter begrijpen dan weinig. Ja. Ik kom zo meteen bij je terug, Wim de Keizer, in Brazilië... over wat er onder andere in het nieuws speelt. Ik ga nu naar Gert de Goeie in Indonesië. Werkzaam als docent aan een theologisch instituut en ook predikant. Gert, ik las in een van jullie nieuwsbrieven ook een vermakelijk verhaal... over het houden van varkens. Uh, en wat verhaal bedoel je? Nou, ik, ik, ik las dat, dat, dat er verschillende uh, mensen om jou heen... die, die houden varkens. En uh, er is ja, iemand... Ja, ja, ja. Nee, dat is uh, dat, dat klopt. Uh. Nee, misschien uh, dat klopt in uh, denk de laatste nieuwsbrief. Oh, daar stel ik over waar we in... Uh, uh, ja, oktober, november, december was dus de training voor uh, de... Studenten die de gemeente ingaan. Mm -hmm. Nou, de studenten krijgen ook een, we gaan dan ook een paar dagen naar een uh, centrum, ja, iets uh, 20 kilometer uh, buiten rond de Pauw in de Bergen. Een soort, um, wat is het? Een soort. <coughs> Diagonaal agrarisch uh, trainingscentrum voor studenten. Daar leren ze uh, uh, groenten verbouwen, daar leren ze omgaan met, eh, uh, met, met, met, met, met, of ja, omgaan met hergebruik van afval. Uh, er is ontzettend veel plastic in Indonesië wat, uh, wat weggegooid wordt. Uh, bij iedere winkel krijg je uh, plastic, uh, alles in plastic zakjes. Um, ja, in, in Nederland zijn we wat dat toch wel wat bewust bezig met het milieu. Hier wordt heel veel op straat of in de sloot. Of, zijn er zijn veel open riolen, wordt alles ingegooid. Nou, dat, uh, dat centrum, dat is het centrum van het Tarak, dat probeert toch de, de, de mensen wat bewust te maken. Nou, Predikanten hebben gewoon een ja, belangrijke taak of een belangrijke rol in de gemeente. Ja. Dus vandaar dat wij als instituut ook zeiden van eigenlijk die predikanten of de studenten moeten ook naar dat centrum. Om uh, daar wat training te krijgen, hergebruik van uh, afval. Uh, ook nou, hoe, kunnen we, hoe kunnen ze de gemeentereden helpen om economisch wat zelfstandiger te worden. Uh, dus ze leren ook wat nou, agrarische vaardigheden, groenten verbouwen. En een van die vaardigheden die ze ook leren is uh, uh, inderdaad varkenshoeden. Uh, ze leren welke, uh, kijken naar varkens, welke ziekte kunnen de dieren bij zich dragen. wat is goede voeding voor varkens. Uh, hoe kun je het beste varkens fokken. Uh, dat, dat, dat, dat, je, dat, dat je dat verhaal bedoelt. Uh, mm -hmm. nou, mm -hmm. ja, ik denk ja, want... dat de Pau, waar wij wonen. dat is toch een. Ja, het is een ik denk stadje of stad van 50.000 inwoners. Maar nou, ik denk dat er ontzettend veel mensen. ook uh, één of meerdere varkens houden. Ik denk dat wij een van de weinigen zijn die. nog geen. Uh, varken of varkens hebben. Mm -hmm. Het is een mm -hmm. beetje een, een, een, een... aan de ene kant een... ja, investering voor mensen als ze varken hebben. En de varken die uh, krijgen jongen. Nou, dat betekent voor de mensen dat zij uh, vlees kunnen eten. Aan de andere kant is het ook zo, varkens zijn ook een soort uh, in, de, in de traditie van de Varkens varken ook een soort uh, hoe moet ik zeggen, ja, ruilmiddel of geschenk bij heel veel feesten, juist bij uh, nou, we hadden vorige week bijvoorbeeld een bruiloft. Ja. Dan krijgt de bruidspaar uh, vaak van uh, familie, van de buren, één of meerdere varkenskadeau. Hm. Okay. Uh, we, we, we zagen vorige week er nog iets van, uh, uh, ik denk wel twintig of dertig varkens. Nou, ik denk in eerste instantie, als je dat in Nederland zou krijgen, hoe, hoe, hoe, wat moet je ermee? Heb je de er ruimte ervoor? Tegelijk betekent dat, bruidspaar heeft vanuit het verleden, of de familie van het bruidspaar heeft vanuit het verleden ook nog uh, zeg maar schulden staan bij andere familieleden. ...dat zij uh, varkens kregen bij bijzondere gelegenheden van familieleden. Mm -hmm. nou, zo bruids is ook weer de gelegenheid voor het bruidspaar of voor de familie van het bruidspaar... ...om de cadeaus, de varkens die ze hebben gekregen... ...om die weer weg te geven aan andere mensen die nog recht hebben op een, uh, op een varken. Dus ja, ja. in de toraakjes samenleving heel heel die idee van uh, do o e des, voor wat hoort wat. Ja, ben jij jarig uh, en ik geef jou een varkencadeau of twee varkens... Of stel jij zou trouwen, of misschien bij jou vertrouwen, maar weet ik niet, maar stel dat het een bijzondere gebeurtenis is, ik geef jou twee varkens cadeau, betekent wel dat als er bij mij of in mijn familie een bijzondere, of in mijn gezin een bijzondere gebeurtenis is, dat ik toch eigenlijk van jou verwacht, hé hey Herbert, terzijde tijd krijg ik die twee varkens van jou. Ja, terug. ja en dan geef je het weer terug. Maar dat is ja. heel sterk hier. Dus varkens aan de ene kant is het een ja, levensonderhoud uh, voor mensen, het levert vlees, aan de andere kant is het ook een, uh, een soort betaalmiddeloffice, ja. Ja, ja. ja. Maar als ik het al goed begrijp, is dat dan alleen binnen de, de, de, de mensen. Dus, want het is overwegend natuurlijk is een islamitisch land, eh, Indonesië. Dus, dus het alleen binnen bepaalde, ja, bij bepaalde de, groepen. overwegend het binnen de Toratjas. Want de mogen, de, voor de moslims zijn varkens uh, onreine dieren. Nou, mm -hmm. ik denk voor de Toratjas zijn het vaak wel. Of nou heilige dieren is wat er te veel kan zeggen. Maar wel bijzondere dieren. Ja. Ik denk trouwens, maar misschien zie ik dat verkeerd. Dat vroeger, dat, uh, 100 jaar geleden kwam de zending hier. Nou, ik denk. Maar dat is misschien heel ongelooflijk gedacht, om maar zo te zeggen, hm. dat uh, uh, heel veel Toratjaars uh, christen zijn geworden, omdat binnen geloof, uh, het christelijk geloof het toegelaten is om varkens vlees te eten en om varkens te houden. Hm. Toratja is ook een, eigenlijk binnen, binnen Sulawesi, het eiland waar we wonen, is eigenlijk een soort enclave van, nou, ik denk 100 bij 100 kilometer, ja. dat 90 procent... Uh, christelijk is. Ja. De omgeving, bijna het hele eiland, op het noorden van zullen wezen, maar bijna het hele eiland is uh, de 90% is Naam. Ja precies, dus je hoeft er niet, uh, niet, niet te het is niet zo dat zeg maar je buurman je boos zou aankijken van uh, ja ik heb het eigenlijk liever niet dat je die beesten in de tuin hebt. Nee, kijk hier is, uh, in Torekland is, nee, uh, uh, 90% is uh, Christen, dus de, ik denk, ja, de, de, de moslims die hier wonen die weten uh, van bij de Torakta cultuur hoort, uh, horen varkens. Ja, ik denk, we zullen uh, ook een... Ik weet niet, uh, dat durf ik niet te zeggen, maar... Misschien de moslims die hier wonen en die... Ook van oorsprong de zijn... Ja, die zijn... Ik denk toch, ja... Die zijn dus... Uh, uh, ook uh, nog niet zo lang geleden tot, tot de islam uh, overgegaan... Ja, die zijn ook helemaal vertrouwd binnen de cultuur met de varkens, hè? Ja, ja, ja. Dus ik, ik, ik, ik, ik weet niet... Uh, ik zou u dus iets moeten navragen... De moslims hier, hoe, hoe zij er tegenover staan... Maar ze zeiden dus, ja... Als je hier op zelf lopen bijspreken, kom je er varkens tegen. Die ja, ja. ja oké. Okay. Daar zijn er heel erg ja. mee vertrouwd. Ja. Ik denk in andere delen van Indonesië ligt het ja, veel gevoeliger. Mm -hmm. ja. Gert de Groei in Indonesië. Ik kom zo bij je terug over het nieuws wat daar onder andere speelt. Ik ga nu naar Wim de Keizer in Brazilië. Uh, Wim, um, jij werkt nog even voor de mensen die zojuist inschakelen voor Agua Viva. En uh, ja, onder andere hou je je bezig met sociale woningen, voor hulpbehoevende gezinnen, opleiding, houtbewerking, een kinderclub en een centrum voor verslavingszorg. Jij woont en werkt dus in Brazilië. Uh, wat speelt er in het nieuws? Um, wat de laatste dagen vrij veel in het nieuws is geweest, is over dat schip wat in Italië is gezonken. Mm -hmm. Daar zaten veel Brazilianen aan boord, dus dat heeft natuurlijk wel wat uh, ophef teweeg gebracht. Ja, ja. En de eerste Brazilianen zijn ook weer thuisgekomen, dus dat is... Daar is iedereen weer blij mee? Maar weet je om hoeveel Brazilianen het gaat? Die uh, op het schip zaten? Ja, er waren 56 ook nog wat bemanningsleden. Uh, waren erbij. En, uh, en nu, ging, uh, nu ging de artikelen erover of dit nou nog veel invloed zou hebben op de, op de economie van de cruise, uh, verkoop van cruiseschepen en uh, cruise reizen en zo. Oké. Okay. Dus de eerste schrik is er al weer af. Mm -hmm. Ja. Ja, en wat, wat, wat, wat, wat speelt er verder nog in, uh, in Brazilië? Wat krijg je nog meer mee? Um, en wat nogal flink speelt is um, over de Haitianen die uh, naar Brazilië toe komen. Dus die hierheen, zeg maar, uh, vluchten of, uh, of via mensensmokkel uh, naar Brazilië toe komen. En wat ik wel bijzonder vond, is de, de snelheid waarmee de Braziliaanse regering uh, besliste uh, om die uh, haitianen te legaliseren. Ik denk, als had dat in Nederland uh, zou spelen, dan, dan zou dat eindeloze uh, debatten worden, een eindeloze problemen. Hier was het ook in een dag geregeld. Ja. En wat, wat is de reden dat de haitianen denk je naar Brazilië komen? Nou, omdat de Braziliaanse economie flink uh, goed gaat is het een uh, interessante optie geworden. En er zijn ook uh, bijvoorbeeld uh, bedrijven of ondernemers... die bussen sturen naar de plek waar de Haitianen Brazilië binnenkomen... om ze gelijk mee te nemen naar andere plekken toe. Okay. Uh, om ze aan het werk te zetten. Ja. Dus. dus er is echt een, een, een, een, een, ja, een wisseling in ze gaande. Er zijn echt heel, heel wat mensen die naar Brazilië komen vanuit Haiti. Ja, maar ook uit Europa worden uh, hoogopgeleide mensen geïmporteerd om, uh, om hier te werken. Hm, ja. ja. En dan staat binnenkort nog het uh, carnaval op het programma. Ja. Natuurlijk, ja. ja het het, het alomberoemde carnaval in Brazilië. Ja, dat is eigenlijk alleen maar in Rio uh, wat het meest spannend is. En in São Paulo. En hier merk je er eigenlijk helemaal niks van. Maar het begint wel een beetje weer te leven in het nieuws. Hoe. Uh, wat iedereen gaat doen en, uh, en wie er uh, uh, in beeld komt en uh, zulke dingen, hoe, hoe het eruit ziet. Ja, maar want bijvoorbeeld in een, in een plaats waar jij woont, daar komt het dan niet voor. Er zijn geen mensen die daar dan een feestje vieren omdat het carnaval is, een klein dorpsfeest. Ja, een klein dorpsfeest, maar dat, dat komt niet in het nieuws. Nee, nee oké, okay, maar, maar het, het, het gebeurt dus wel om je heen. Als het carnaval is in het land, dan zijn er ook in de kleine plaatsen zijn er wat, wat kleine evenementen. Ja, dat wel, ja. Maar dat slaat bijna nergens op. De eerste keer dat we... Het eerste jaar dat we in Brazilië waren... toen dachten nou, we, nou, nu gaat het gebeuren. Ja. Maar in onze, onze wijk merkte je er helemaal niks van. Ja, ja. Je had natuurlijk de, de beelden op je netvlies... van het uh, grote carnaval in Rio. Ja, daar woonden <coughs> we wel vlakbij uh, toen de tijd. Maar uh, als we niet de deur uit geweest waren... hadden we niks van gemerkt. Nee. Dus het is echt niet zo dat uh, Brazilië... Uh, uh, drie dagen lang of vijf dagen lang... Uh, Alleen maar dansen spinkt. Ja. Ik uh, ga weer even naar Gert de Goeie in uh, Indonesië. Werkzaam als, uh, als predikant en uh, werkt ook als docent aan een theologisch instituut van de Toraya-kerk. Um, Gert, wat, wat speelt er bij jou in Indonesië in het nieuws? Um, nou, wat, wat, wat mij opvalt is toch, toch ja, wekelijks wel berichten over de, de, de corruptie uh, die de regering probeert te bestrijden... Nou, dat denk dan, of dat zo interpreteer ik het. Het zit dan volgens mij door de hele samenleving alle geledingen heen. Ik lees het al over corruptie op school. Zelfs bij de Bhutatis. Bupati's zijn een soort uh, regio burgemeesters. Nou, re leek ook weer regelmatig in de krant dat op een van de, in een van de regio's weer een burgemeester verdacht wordt van corruptie. Uh, op binnenkantoren of bij de ambtenaren. Nou, de regering, uh, ook in de hoogste uh, geledingen van de regering, de president, eh, uh, president SBJ probeert. Uh, nou ja, toch, toch echt daadwerkelijk ook uh, corruptie tegen te gaan. Maar goed, dat weten we allemaal waar iets genesteld is. Uh, maar dat krijgt met heel veel uh, machtsvragen te maken. Ik ben president, maar volgens mij ook binnen de politiek... Ik probeer zoveel mogelijk mensen toch nou ja, de steun te houden van verschillende partijen. Dus niet alle partijen zullen... Er ook uh, om zitten te springen dat bepaalde kopstukken verdacht worden of moeten aftreden. Dus voor de prezending het een heel lastige, lastige puzzel om dat goed te bestrijden. Ja. Uh, dat was het eerste wat mij, uh, wat mij uh, toch weer opviel uh, deze weken. Tweede is dat, dat uh, artikeltje vorige week in de krant dat Indonesië met betreft, uh, wat betreft de kindervoeding, de voeding dus voor de, voor de kleine kinderen, uh, bijna onderaan de, de, de, de, de wereldlijst staat. Dus op... Vijf landen na. Uh, heeft Indonesië de slechtste voeding voor kinderen? Zo, ja. Dus dat, dat verbaast me heel erg. Uh, ik denk dat we met name zitten. Dat hoor ik hier ook al van de, van de studenten. die in de afgelegen gebieden werken. Uh, daar krijgen de kinderen eigenlijk nauwelijks melk. Want dat is, het, dat, dat, dat, dat is er niet. Uh, kleine kinderen krijgen vooral uh, koffie. En dan koffie verdunkt met water. Mm -hmm. uh, nou, we merken zelf ook. We uh, kwamen. Uh, ik denk dat we nou vier weken lang. echt rond de kerst was er geen melk te krijgen in de winkels. Alle oh, melk was op. Er was wel uh, poeder, dus dat kon je uh, aanmengen met water... en dan kreeg je een soort melkproduct. Maar de, gewoon de echte, hoe moet ik zeggen... de, de echte, puur natuurlijke melk... Ja. was niet in de winkels bijgenomen. Ja. Nou, dat viel me op. En dan nog, misschien we ook wel... omdat we zelf uh, kleine kinderen hebben... Uh, ander artikeltje uh, over het onderwijs. Dat ook de... er uh, stond dus een foto in de krant... Uh, dat uh, in één lokaal... Uh, in één school, je kunt onderwijs niet vergelijken met Nederland. Ik bedoel, Nederland is denk ik dat, uh, of dat ja, we, ook jullie, maar we gewoon ge gezegend zijn met ontzettend goed onderwijs. Mm -hmm. uh, hier zit bijvoorbeeld in de kant, uh, één klas verdeeld, uh, over in de helft, schermen tussen. Uh, voor het ene deel van de klas, uh, was, uh, ik zeg maar klas één, zonder leraar voor. Andere kant van het scherm, klas 2, kregen uh, tegelijk les. Twee leraren, twee klassen in één lokaal. Nou, ik begrijp wel, uh, ja, ja. dat begrijpt wel als De ene leraar praat tegen zijn groepje leerlingen... de andere praat tegen zijn of haar groepje leerlingen. Uh, nou, dat stond in de krant. Dat is toch wel nu echt gangbaar in Indonesië... dat er gewoon te weinig uh, lesruimte is... of uh, te veel leerlingen misschien in de klas. Nou, uh, we merken ook bij onze kinderen... De scholen van akoestiek en je hoort alles van de ene klas naar de andere klas. Soms zit er een heel dun bandje tussen. Soms zit er geen eens een bandje tussen. Zo, dat is ja. ook in de kant dat ik toch ook probeert het onderwijs te verbeteren. Ja, om daar, uh, wat, ja, wat, daar ja. wat aan te gaan doen. Gert de ja. in uh, Indonesië. Ik uh, ga je vanwege de tijd uh, wil ik je hartelijk bedanken voor je, voor je bijdrage. Graag gedaan. Ik wens jou een, een hele goede dag, goede dag en uh, graag weer tot een volgende keer. Ja, vriendelijk bedankt. Jij ook. Uh, alle goeds gewend, hoor. Dankjewel. En, uh, meer en ook Wim informatie... keizer in uh, Brazilië. Dat heeft uh, Wim Keizer gehoord. Wim, jij ook bedankt voor je bijdrage? Ja, dubbel dank. En uh, voor beide geldt uh, jullie werkterreinen, dus de websites, de weblogs... waar jullie informatie over de projecten en de organisatie waar jullie voor werken... die zijn te vinden via eo.nl slash denachtop1. Gert, uh, voor jou een goede dag En uh, Wim, jou is het uh, midden in de nacht. Het is nu ongeveer een uur of drie, dus ik zou zeggen slaap lekker voor jou. Dank u wel. En graag tot de volgende keer. Dank u wel. Best. Zometeen uh, om uh, zes uur het, het nieuws, laatste nieuws met Ewald de Jong, gevolgd door het Radio 1 En ik wens u nog een hele prettige dag. En de laatste plaat is voor Snow Patrol. I find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 ghost with just voices, your words in my memory are like music to me, and me down in your warm arms After I've traveled so far We'd set the fire to the third bar We'd share each other like an island Until exhausted close our eyelids And dreaming big The place we left are. Your soft skin is weeping A joy you can't keep in The miles from where you are I lay down on the cold ground And I, I pray that something picks me up And sets me down